Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Bij KLM dreigen opnieuw acties. De onderhandelingen voor het nieuwe CAO hebben geen resultaat opgeleverd. Het CAO-overleg tussen KLM en de bonden is vannacht voorlopig gestopt. KLM heeft in het eindbod een loonsverhoging voorgesteld... die enkele bonden met hun leden gaan bespreken. Maar de cabinebonden VNC en FNV-cabine... en de vakbond voor grondpersoneel FNV-grond hebben het eindbod afgewezen. FNV zegt dat het voor volgende week een nieuwe werkonderbreking voorbereidt... door het grondpersoneel van KLM. Behalve meer loon willen de bonden minder zware roosters... en een betere verhouding tussen uitzendkrachten en vaste medewerkers. Tientallen Nederlandse veteranen met psychische klachten... zwerven op straat of slapen bij de dakloze opvang, meldt de Volkskrant. De oud-militairen hebben tijdens hun buitenlandse missie... blijvende psychische schade opgelopen... waar ze geen passende zorg voor krijgen. Volgens een directielid van het Leger des Hel zijn het tientallen veteranen die een beroep doen op de opvang. Maar het vermoeden bestaat dat hun werkelijke aantal in de honderden loopt. Defensie heeft voor veteranen met gezondheidsklachten het veteranenloket opgezet. Maar veel veteranen zouden zich laten afschrikken door de bureaucratie of zouden juist met rust gelaten willen worden. In Saoedi-Arabië hebben drones een aanval uitgevoerd op een olieraffinaderij en een olieveld. Daardoor brak een enorme brand uit die volgens de Saoedische autoriteiten inmiddels onder controle is. Jemenitische Houthi-rebellen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Sinds maart 2015 leidt Saoedi-Arabië een coalitie van landen die in Jemen strijdt tegen de Houthi-rebellen. De droneaanvallen waren in Bukaik bij de Persische Golf, ruim 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Riyadh. Complex dat is aangevallen is volgens het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco de grootste olieverwerkingsfaciliteit ter wereld. Ook een olieveld in de noordoostelijke regio zou zijn getroffen. Het weer zonnig en droog, maar vanmiddag wat stapelwolken. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zee, Zandvoort. is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Ja, en we zijn weer in de eten, in ons tweede uur van Goedemorgen Zandvoort en aan tafel zit wethouder Gertjan Bluis. Fijn dat je er bent. Ja, goede Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goede eh, het was druk gisteren voor jou. <coughs> het was druk, ja. In <coughs> de Unicum. In ja. de Unicum was heel druk. Het was niet druk voor mij, maar druk voor het afscheid van niet Meijer. Dus. Ja, maar jij moest er ook bij zijn. Ik moest ja, er ook ja, bij zijn. Ja, ja. En je hebt het woord gevoerd. Ik heb het, het woord experiment. gevoerd, ja. ja. Dus, uh... Dat was mooi. Heb je een warm gevoel als je erop terugkijkt? Ja, een ja, ja, heel warm gevoel. En uh, zeker de warme woorden die we naar hem toe hebben kunnen uitspreken. En die ook oprecht waren. En ook uh, ja, de keuze van uh, de, de cadeaus die we hem gegeven hebben. Ja. En dat, dat, dat, dat was precies hetgene wat mij paste En waar hij ook verguld van is. En die ja. vrijwilligersprijs. Kijk, ja, dat is leuk. En dat vindt hij dan het mooiste. Vervolgens heeft hij volgens mij wel honderd flessen wijn gehad. Dus ik moet eerder echt bij hem langs. Ja, om er even bij te praten. Ja. Dus, uh, maar uh, heel mooi was het. Dat moet hij straks allemaal gaan verhuizen. Naar zijn nieuwe stad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ja, dat zou kunnen. Maar dan moeten we er snel bij. zijn. Ja, Anders is het erop. E, e, e, een vraagje daaromheen. E, we hebben de burgemeester Naweelaan. We hebben Venema, Plein. Uh, nou, noem al die burgers met op. Sommige burgemeesters niet, die hebben een muziektent. Uh, is er nooit gedacht om bijvoorbeeld, ik noem maar een naam hoor, uh, het plein bij Louis Davieskeré naar hem te noemen? Het niet of zo. Ja. ja. maar Meester Hij nou, kijkt kijk, erop, kijk erop uit. Ja, ja. Maar wij, kijk, wij hebben nagedacht over van, van wat zouden we hem als cadeau geven. Mm -hmm. Dat kwam als eerste naar voren. Ik zeg, nou, maar dat vind ik helemaal niet leuk. Misschien als hij als ooit overleden is in, in Postum, dat, dat we dat nog doen. Dan kunnen we het doen zonder dat hij er uh, eigenlijk last van heeft. Ja, en, want uh, maar niet, maar, zijn dit, dat is nou, dit is nou precies niet wat, wat in Niek zijn zit. En in zijn genen zit meer zo'n vrijwilligersprijs. Dus we hebben dus daarom gekozen voor die vrijwilligersprijs. Want die blijft voortleven. Daar was hij ook een beetje ontroerd over. Daar was hij ook ontroerd over. Dus we hebben het goed gedaan. Het ik dan. Ja, goede keuze geweest. Hey, verder, er is natuurlijk weer commissievergadering geweest en dergelijke, maar ik vind het een veel belangrijk ding. Je bent een beetje een patatboer fan geworden. Nee, nee, we zijn, we zitten, maar dat kunnen wij niet, dat doet het dan ver voor ons. Ja. Wij zijn lid geworden van de Zalvoortse Aardappelvereniging ja. met een aantal vrienden. Ik zal de namen maar niet noemen, want dan zou je denken: daar komt niks van terecht. Maar we hebben toch uh, zo'n 550 kilo uh, duinaardappels, binten en pinta's van het land weten te halen. Maar zo? hebben jullie een veldje ergens? Ja, we hebben een veldje bij, op het Piepenspat. Dus daar van de aardappelteelvereniging. Pas je wel op voor de Zandhagedissen. Ja, dus, ja. maar wij hebben, een hek, wij hebben een hek om de aardappel staan. <laughs> en we mogen geen strikken zetten. Dus, dus, dus dat doen we ook allemaal niet. Maar en, en, toen dachten wij: van ja, dat is ook wel leuk om daar. Uh, toen kwam het idee: dan moeten we de eerste Zandverse patat bakken. He, dat, kwam, dat kwam die zonneveld die, die, die nachtburgemeester van yep. ons mee. Ik zeg, nou dan, dan heb ik nog wel een goed doel daarvoor. Nou en zo is dat ontstaan. En het is komende woensdag uh, van drie tot uh, vier. En dat is voor het goede doel in Oeganda. Daar, bij mijn broer daar bouwen wij een nieuwe school. En ja. daar hebben ze allemaal leermiddelen nodig. Elk jaar weer nieuwe schriftjes enzovoort. Nou, Als we dan een paar honderd euro weer hebben. Dan kan je boeken en schriften kopen. Wat je hiervoor nog geen uh, vijfduizend euro koopt. Dus, en dan kan die school weer een heel jaar voort. En, en moet jij daar nog uh, de aardappen verschillen? Daar moet ik, nee, daar heb ik uitbesteed. Ja. Boudewijn Duivenvoorde en Ben Sonneveld. Die gaan pitten. Dinsdag. Dus uh, ik, heb al, ik, ik regel de opslag en zo. Ik ben wel benieuwd. Ja, Hoe ze smaakt. Ja, ik ook. Ja. Heel benieuwd. Ja. Ja. Ja. Leuk. Leuk, leuk. leuk initiatief. Ja. Maar dat is woensdag. Ja, ja. Woensdag, volgende week woensdag. Bij ja. Dampfer. Ja. En uh, ook mooi dat Dampfer daar uh, mee, mee, doet mee En, wil en doen, die, die hebben ja. een leuke advertentie in de krant ja, geplaatst. Ja, ik dus zag het. prima. Ja. Bedankt alvast. Overigens, Oeganda, dat is al dertig jaar geleden dat jouw uh, familie daar naartoe ja. ging. Ja, dat ja, klopt. Ja. En ik ben er al tien keer geweest. Ik ga ja. volgend jaar weer. Doet, wat, heeft, heeft hij een school daar? nee hij heeft een, hij heeft een boerderij oh. een eigen boerderij een melkveehouderij oh, is en dat echt is echt en is vlak bij deze school maar we hebben, ook oh. nog, we hebben daar ook een we, daar is ook een weeshuis met van Kiebehoom. Daar is hij oh. ook voorzitter van, daaromheen. En in de plaats waar hij ooit uh, heeft gezeten, ja. daar, uh, daar doen we ook nog projecten. En daar heb ik trouwens ook een eigen stukje land van mijn broer gekregen. Voor, ja, voor de aardappel? Nee, voor aardappels is aan bomen op. Dat is bomen op. Er zijn bomen aan het telen daar oh. Dat is ook een feest op zich daar Ik kan daar, niet dan. wat pootapel... Nee, misschien, misschien neem ik die stiekem ja. mee ja Dat is een goed idee. Dat <lacht> ja. ga ik doen. Dat ga ik regelen <lacht> Nee, ze nee, wel door de douane zien te krijgen? Nou, oh, dat komt wel. Gaat goed. lukken, ja. <lacht> wat leuk. <lacht> ja. Hey, we gaan even de politiek in. Uh, ja. Want je hebt afgelopen uh, week weer vergaderingen gehad, commissievergaderingen. Leg de luisteraars even uit. Over welke plek hebben we het nou precies? Welke plek we het precies? Er wordt gepraat over een curie. Ja, zo noemen we dat. Twee verschillende projecten. Ik heb de plattegrond van het mee Dat kon je het Nou, Kijk, eigenlijk was het één project. Dat noemen we het bedrijventerrein Nieuw-Noord. En dan heb je het over het oude waterzuiveringsterrein. Heb je het dan? Wat tegen het spoor aan ligt. En waar de Kameling-Onderstraat tussendoor loopt. Feitelijk is dat gebied in tweeën gesplitst. Dat ene gebied dat wordt dus nu ontwikkeld, daar staat Air Force al op. Mm -hmm. daar, daar komen twee torenflats met 100 woningen. Ja, en er komt een bedrijvenverzamelgebouw van en totaal dat 30.000 vierkante meter vanuit de brandweerkazerne. Ja. richting het oosten Kameling-onnes is aan de rechterkant naar het spoor. Ja, precies. Dat stuk. Ja, klaar. Dat is klaar. Dan ga je naar de overkant. Ja, dan heb je daar, dan heb je daar de bedrijvenloodsen. Beginnende bij Drommel de Vis. En zo door. Ja. En zo de hoek om de Currystraat in. Ja. En dat stuk, dat is een soort van driehoek ontstaan, want dat loopt naar binnen. Want daar binnenin zit bijvoorbeeld Viskroon, dat noemen wij de Currydriehoek. En aansluitend, aan ja. de Noordestraat, daar zit dan de Corredeksterrein. Ja. En dat is eigenlijk één gebied van ook zo'n grote oppervlakte. Juist. En daar gaat het nu om, dat gebied. Dus die, al die bedrijfspanden die daar staan, plus de oude Corredeksterrein, wat eigendom is van de Kei. Mm -hmm. Dat is het tweede ontwikkelingsgebied. Okay. En daar is de bedoeling dat we wonen, werken daar krijgen. Duidelijk. Dan moet iedereen weten nu waar ja. het is. En de bedoeling was in eerste instantie dat alles over zou gaan. Nou, dat is dus niet gelukt. Mm -hmm. En nu zijn we dus eigenlijk hebben we het plan in tweeën geknipt. Dus nu gaan we de Curridihoek en de Corredex terrein proberen te ontwikkelen. Los van elkaar. In principe proberen we in een integrale, wel een integrale visie neer te leggen. Dus stedenbouwkundig. Die is er al op hoofdlijnen. Want het bestemmingsplan moet aangepast worden. Dus er moet ook een bestemmingsplanwijzing op dat deel komen. Nou, dan moet je overeenstemming hebben met partijen over wat je daar wil. En afhankelijk van wat daaruit komt, kan er in één keer een gebiedsontwikkeling ontstaan of het gaat in delen plaatsvinden. Nu wordt er in de commissie gepraat over plan B. Wat houdt plan B dat, in? Dat was, plan A was eigenlijk in eerste instantie dat we direct in één keer alles zouden als één plan zouden behandelen. En dat eigenlijk al die bedrijven naar de andere kant zouden gaan omdat daar bedrijfsruimte ontstaat. Nou, dat, en plan B is eigenlijk deze gefaseerde aanpak. Oké, okay, commentaar van meneer Drommel. Van ja, ik zit in milieugroep zoveel en uh, als ik uh, iets wil doen dan kunnen er geen woningen komen op het coredex erin. Althans minder. Ja, nou, dat, dat is, hij, hij, er zitten de twee uh, 3.1 bedrijven op dat Coredex terrein. En het dat is een milieucategorie. Milieu ja. En uh, die twee bedrijven die, die zouden dusdanig aangepast moeten kunnen worden... zodat daar wel wonen, werken kan ontstaan. nou Dat moet in samenspraak met elkaar gaan gebeuren. En daar liggen mogelijkheden voor en daar moeten we voor met elkaar in gesprek. En de bedoeling is ook dat die bedrijven met elkaar zich... Organiseren. En ze, ze overwegen dat in een aantal groepen te doen. Dus een groep ro, uh, rond de de Kamerling Onderstraat, in tweeën. En die dan in gesprek gaan met elkaar: van hoe gaan we nou tot eigenlijk die zelfrealisatie komen. Nou, en wij zijn faciliterend daarin om dat ook te realiseren. Dus voor die 3.1 bedrijven moet een oplossing komen. Want anders kan je inderdaad daar de bouw niet doen. Nou, dat, dat is onze... dat scheelt 40% woningen. Nou, Dat, dat scheelt, dat krijg je, dan krijg je een milieucirkel eromheen en dan, dan geeft dat een probleem. Maar ook milieucategorieën kan je oplossen, ook door maatregelen te nemen kan je het oplossen. Zo zijn er uh, nu de, vis, de visbedrijven, bijvoorbeeld uh, op een ander deel, die hebben wel 2.0. En als het gaat om uh, afstand van geur, geluid... En, en, en vervoersbeweging, als je dat goed weet te regelen, dan kan je ook daar wat aan doen. Maar dat moet allemaal in overleg met de eigenaar, want zij zijn eigenaar van die grond. En dat is ook wel de uitdaging van dit nieuwe plan, dat zij ook aan zet zijn. Dus zij zijn net zo belangrijk als bijvoorbeeld de KEI, en de gemeente gaat faciliteren daarin. Oké, okay. okay. er is ook nog zo'n zo zaak als de KEI, die kennelijk in gesprek is om overgenomen te worden door een ander bedrijf. Zou dat consequenties kunnen hebben? Ja, dat kan consequenties hebben. Maar wij leggen de afspraken met de KEI in prestatieafspraken vast. Nou, en die moeten zodanig zijn dat die overgenomen worden door een andere woningbouwvereniging. En eigenlijk een woningbouwvereniging is om woningen te onderhouden en eventueel te bouwen. Dus ik denk dat daar wel een oplossing voor komt. Uh, er is natuurlijk uh, afgesproken in een akkoord met... Uh, met, ook met woningbouwverenigingen in de regio. Dat zij mee zullen werken aan de groei van het aantal sociale huurwoningen. Mm -hmm. Dus dat geldt ook voor Samenvoort. Dus welke woningbouwcorporatie er ook komt. We, we zullen daarop moeten inzetten. Dat gaat niet vanzelf. Want de woningbouwvereniging. Ook de KEI. Hebben het wat dat betreft niet makkelijk. Met die vuurdersheffing en al die dingen. Nou gelukkig zie je al in de uitgelekte miljoenennota. ...dat er ook extra geld komt voor woningbouw. Dus dat gaat ook nog eens helpen. En daarnaast heeft de gemeenteraad besloten... ...om vanuit onze strategische investeringsagenda... ...2 miljoen beschikbaar te hebben... ...om extra het eventueel te kunnen inzetten... ...om sociale woningbouw te regelen. Dus volgens mij staan de beste... daar ligt er redelijk op groen... ...om met name ook bij deze ontwikkeling dat mee te nemen. Want hier is echt de bedoeling... ...dat de KEI en ook de te ontwikkelen eigenaar in dat gebied... Dat als daar bijvoorbeeld, en dat heb ik ook gezegd, 300 woningen kunnen komen, 330, dat er 30% sociaal van is. Dat is dus ongeveer 100 woningen. Hm. Maar dat, dat zal dan opgebracht in het plan moeten worden neergezet over zowel de grond van de kei als op van de, van de eigenaren. Want dat is ook de afspraak je van de gemeenteraad. Wanneer gaat de eerste paal de grond in? Ik, ik hoop over, over twee jaar, hoop ik, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Maar... Ik ben wel een wethouder die doorzet. En ja. ik, wat ik ook doe is kijken waar liggen de kansen. En dat is ook de reden dat we uiteindelijk het genoemde plan B hebben gekozen. Zodat het deel van de awzi trein nu bebouwd wordt. En er komen nu 100 woningen. U moet zich voorstellen dat we weer hadden gewacht aan de Middenboulevard om alles integraal aan te pakken. Hadden we daar nu niks gehad. Hadden we nu het probleem van die stikstof daar gehad. Nou, ik ben blij dat ik gesplitst heb. Dus wij hebben ook afgesproken met de gemeenteraad op het. Eind van het jaar, begin volgend jaar, moet er een, een uitspraak liggen. Of een, een, een richt, denkrichting liggen. Of, of er integraal in één keer ontwikkeld kan worden. Of dat er deelgebiedsgewijs daar weer ontwikkeld kan worden. Ook daar zie ik mogelijkheden voor. Dus dat gaat sowieso. Ik verwacht sowieso dat. Niet op misschien voor het hele terrein. Maar dat daar over binnen tweeën wel een deel op de schop in de grond bevat. Nou, er is behoefte aan. Er ja. is ook behoefte aan. Ja. Um, toch nog een, een, een, een heel simpel vraagje. Er stond gisteren op Facebook plannen van Mike Koper en van anderen over tijdelijke tiny woningen daar neerzetten. Ja. En containers en dergelijke. Ja. Ja. Wat vind je daarvan? Dat vind ik hartstikke mooi. Toevallig ben ik met een zandvoort in gesprek. Die heeft een tiny house gebouwd. Ik zal zijn naam even nog niet noemen. Daar heb ik al twee keer contact mee gehad. En ik heb... De gemeenteraad zoekt ook alternatieven. We zijn ook met een verdichtingsstudie bezig. Voor meer woningen in Zandvoort. En ook naar andere vormen van wonen. Kleinere woningen om dat te realiseren. Dus zodoende was ik met hem in gesprek gekomen. En omdat deze twee partijen, partijen dat nu hebben gevraagd, is dat voor mij een kans om met de gemeenteraad in gesprek hierover te gaan. Want ik, ik hou wel van experimenten. En, en op een tijdelijke basis. Ja, ja, ja. ja. Misschien kan hij is... dan wel op het, bij dit aardappellandje komen oh, te okay. staan. Dan hebben we meteen een kantine ja. daar. Maar dat mag niet. Maar dat is, dat is zomaar een idee. Bedenk, dat maar ik maar die nu zijn rijden. wel heel snel, hè. Die kun je heel snel kun je ja, ja. Die uh, Dit, dit tiny house, uh, dat staat, op, sta, staat zelfs op wielen. Ja. Die kan je, je zo, je zo erheen rijden. rijden. Dus het is ook experimenteren. Het gebeurt in Haarlem al. Het is alleen altijd heel ingewikkeld om locaties te vinden. Dus dit idee vond ik wel leuk. Want als dat terrein nog twee jaar braak ligt, dat bedoel ik. Ja, dat kun je ik denk maken. natuurlijk ook aan, dan kan je er ook nog je iets met de Formule 1 of zo. We hebben nog wat parkeerruimte, opslag tijdelijk nodig. Dus, dus daar kunnen we ook naar kijken. Maar oké, okay, het is niet mijn grond. Het is grond van de kei. Maar ja. ik, vind het, ik vind hem wel leuk. En ik vind het ook interessant om daar mee aan de gang te gaan. We zijn weer lekker bijgepraat. Ja, zo is dat. Fijn ja. dat je, fijn dat je Leuk, hier bent. Ja. Oké, okay, bedankt. Dankjewel.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 and <laughs> tafel. Zit, stel je voor. Uh, Mark de Bruin. En... Anders van Lof. Goedemorgen heren. Anders is de navigator. beroemde ja. navigator. Nee. Ja, ja. vast wel mee. Ach kom, je hebt de hele wereld gezien <laughs> En de rijders waren er hartstikke blij met je, want dan gingen ze niet links maar rechts, zoals jij dat zei. Ja, <laughs> dat en... was de bedoeling. Perfect. Jullie hebben vorig weekend waarschijnlijk genoten van al die oude auto's die er zon ja. ja, zeker. We zijn uh, natuurlijk echt uitgebreid naar die uh, historische Grand Prix geweest. Ja. Hebben jullie meegenomen? Dat is een beetje eigenlijk? onze wereld, hè? Ja. Ja, ja. ja. ja onze wereld ja, ook. Ja, het, ja, hartstikke ja, ja, nee, leuk. het was hartstikke klopt. leuk om te zien ook weer, ja. toch? Ja, ja, ja, nou ja. de oude glorie. De, glori. de oude hap, hè? die de sigaren, ja. die, die ja. vond ik zo mooi. Die,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 Leuk, leuk, ja. Maar die ja ik zit in, in het kringetje van de Lions Club Zotvoort. Oké, okay. daar kom je Ja, daar, oh, oh, de ja, daar de kom je Hier een deel van die jongens die hebben hele oude auto's en mogen er al aan Het zijn ook meestal oude mannen hè, die erin zitten. Vaak wel, wel hè, kijk nou wel. Maar die oude auto's, uh, uh, waar komen die ook nog van families? Die die allemaal nog in garages hebben staan en zo en daar af en toe mee rijden. Uh, uh, het is ongelooflijk wat, wat er, er is. is in Nederland. Ja.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 Al die laag tegen. En dat, er zijn dus enorme collecties in Nederland ook. En ja. Ja, als... daar willen we wat mee gaan doen ook. Ja. Als ik kijk wat Rob Petersland al thuis heeft staan en liggen. Ja, zo ja. is dat. Ja. Gegeven, ja. Die ja. heeft een eigen museum. Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook wat, uh, de, de, wat ons motiveert. En uh, dat uh, er veel families zijn die uh, een oude heer hadden die vroeger uh, zeg maar actief was in de race- en rallysport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 en eh, nou ja, die, dat, dat is een originele foto met handtekening, een grote dikke handtekening eroverheen. Dat is, dat is natuurlijk een heel mooi. leuke. begin hè? dat is het eerste Grand Prix geweest. Prima. Ja. Dat soort dingen. Nou, we hadden ja. voor de oorlog al een Grand Prix. Ja. Mijn schoonvader heeft dat allemaal gefilmd. Ja. En die, die, die zijn nu bij het genoten was, was dat op de boulevard? Nee, dat Nee, zei, nee dat van ik... Lennepweg Ja. Nicolas Beetslaan en oh, ja. de Vondelaan. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja Leuk.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 ...behouden moet blijven daar. De, de, en bovendien, dat oude, die oude voorkant... Mm -hmm. ...dat is daar natuurlijk perfect voor... ...om daar ja. de kamers van burgemeester en wethouder uh, te houden... ...de raadzaal en de, de, de baliefunctie voor je paspoort, et cetera... ...en eventueel ja. de als trouwlocatie. Ja. Als je dat kan behouden, dan heb je dus de belangrijkste dingen van een stadhuis. Dan kun je laten we zeggen, de ambtelijke uh, samenwerking met haar en door laten gaan... ...maar dan hou je...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 Nou, dan mag je bij ons gratis je, je racebolide zetten. En als het een krampier is, rij je naar buiten en dan rij je een, rondje, een paar rondjes mee. En dan zet je hem weer terug. Ja, ja. Uh, ja, uh, hey, jullie zijn, beetje... jullie zijn uh, fanatiek. Jullie zijn uh, doordacht, uh, beleerd. Echter, als jullie zeggen van wij willen in mei daar klaar zijn, ingericht en wel, dat moet natuurlijk voor 3 mei gebeurd zijn. <laughs> ja, de... Want dan heb je 100.000 mensen per dag. Ja. Um, hoe gaan jullie het beheren? Hebben jullie er over nagedacht? Want je ja, hebt ja. een hoop mensen voor nodig. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja ik kijk even eh, naar rijden. Nee, ja, rijden rijden er is, uh, er is heel veel enthousiasme in Zandvoort zelf. Ja. En uh, daar maken we gebruik van.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 En dat kan zijn ook het medewerking van het Zandvoortsmuseum, medewerking van het HDMZ-museum. Ja, ja. ja. uh, wat dat betreft moet je de krachten bundelen. En misschien dat we alvast in de hal een, een, enkele, enkele uh, um, ouders weg kunnen zetten. Dat zou prima zijn voor de sfeer. Maar ja. dan is dat nog geen museum. Dat, nee, dat de, maar, hè? Ja, gewoon een start vooraf. Ja, je moet gewoon uh, zorgen dat je bekend wordt en, en, en dat, de, dat het enthousiasme groeit.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 Eigenlijk gewoon een briefcijfer aan het museum. Plus? En dan met gegevens. ze dus kunnen zich melden en, bij, bij ons. Ja. En, um, wil je dat wij e-mail of telefoon... Allebei misschien, allebei? Een uh, e-mailadres. Als word je platgebeld. Uh, Oké, okay. mijn e-mailadres is mlmdebruin. M. Marie, Leo Marie... En dan de Bruin, uij... Met... Aan elkaar van de punten tussen? Nee, geen... Allemaal uh, aan elkaar. Ja. En dan de Bruin... U lange i. U uh, ja. lange ei met puntjes. En dan @hotmail.com, dus dat is makkelijk. Ja, oké. Okay. Ik ga het even herhalen. M-L-M, de Bruin, met ij. Ja. Uh, aan elkaar geschreven. a hotmailnl ja. Nee, dat kom. kom. Dat komt. Dat uh, komt tuurlijk uh,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 Ik hoor nog steeds muziek, nu is de muziek weg, <laughs> dit was Can't Give You Anything van The Stylistic. Ja. Aan tafel, de laatste gast van deze morgen, Hans Rijmers, Mooi en als, als Hans. ik Hans Rijmers zeg, dan zeg ik jazz. Yes. Dan denk ja. ik van, nou, het wordt weer spannend, want morgen heb je weer je eerste concert van na de zomer, nieuw seizoen begint weer, en ik ben een beetje jaloers op je. Hoe <laughs> komt het dat jij en ik ben toch net zo mooi als jij, de mooiste pianist-zangeres van Europa, hier naar Zandvoort weten te halen, want, om het maar eens plat te zeggen, Francesca Tandoy is een stuk. Ja, we doen dat, we doen dat allemaal voor anderen, we doen dat niet voor onszelf, hè. Laat, dat, laat dat heel duidelijk zijn, dus ik verwacht niet meer of minder dat jij er morgen bent. Uh, het, mijn gezondheid laten we ja, inbesteken. Ja, nee, dat excuus had ik ook maar kunnen bedenken. Ik, ik had toch geen kans gehad nee. als jij erbij bent. Nee, dat is, nee. Nee, is. Nee, Maar kijk, het is... Het is uh, uh, uh, even, even, even. Ja, maar daar gaat het nou even niet om. Waar het om gaat is dat wij uh, dit concert nu beginnen op deze manier. Ja. Hm. Ten eerste uh, uh, stel ik het programma niet samen. In dit geval uh, uh, is dat samengesteld... In een hele korte tijd door uh, Jean-Louis van Dam en Frist Andersberg. Is, is dat in nieuw... Die nieuwe... heb ik gevraagd om... Uh, uh, um, nou ja, we weten wat er met Erik is gebeurd. Uh, dus ik heb ze gevraagd of zij in een relatief korte tijd... een programma voor dit seizoen samen konden stellen. Nou, ja. dat hebben ze gedaan. We hebben er een thema uh, aan meegegeven. Hè? Dus ja. in dit geval uh, Netkin King Cole... Ja. Uh, volgende maand uh, Django Reinhardt uh, uh, uh, dat brengt weer uh, andere uh, uh, fans en, en andere bezoek of dezelfde, we hebben nou een keer een, een vaste, harde kern, die ja. dan komt, hè? die hebben we hard nodig en kijk, Francesca is twee keer eerder geweest, ze is in 2017 geweest Dat was het eerste concert waar Erik niet bij was door alle ellende en nadigheid, toen hadden wij ook geen techniek want die nam Erik altijd mee. En dat was toen een concert. Met uh, Scott Hamilton. Uh, Francesca Tandooi. En als ik me goed herinner. Uh, Erik Koger. Of Frits. Daar wil ik even vanaf zijn. Heeft ook een dus dat is helemaal. ja, Wacht even. Dat is helemaal akoestisch geweest. Bijzonder. Dat kon je toen. Uh, zij heeft, ze heeft een fantastische zangeres. Maar ze heeft geen harde stem. Dus. Dat zat 80, 85 man. Echt, je kon letterlijk toen een speld horen vallen. Oh. Dat was zo bijzonder. Omdat het ook akoestisch was. Omdat dat niet anders kon. Toen wisten we allemaal nog niet. Wat ons allemaal nog te wachten zou staan. He? Wat ja, ja. er allemaal nog zou gebeuren. Nou ja, oké. Okay, uh, beetje ziek. Nou prima. Uh, kom wel weer goed. Dat dat niet goed is gekomen. Dat weten we inmiddels ook allemaal. Uh, uh, daar moeten we ook niet in blijven hangen. Hè? Uh, uh, het is afschuwelijk wat er gebeurd is, maar we voelen als stichting een verplichting naar, naar uh, uh, uh, de bezoekers die, die nu dan beginnen met ons aan het 18e seizoen. He, dus dan, dan is het, vind ik het nauwelijks nog liefhebberij. He? Dan, uh, het is geen werk, de, de, zo moet je het ook niet zien. Maar we gaan daar wel mee door. En we kunnen hem geen grote plezier doen door dat nee, te doen. Dat dus tuurlijk. dat is eigenlijk de, waarvan ik denk van oké, okay, dat hebben we er nu over gezegd. Dus we gaan nu gewoon volle kracht vooruit. En, en zo moet het ook zijn. He? Dat we hem herdenken, tuurlijk. He? Dat er in alle publicaties... He, daar heb ik ook op gestaan dat op alle publicaties, op alle media-uitingen ook staat uh, uh, dat Jazz in Zandvoort een initiatief is, was, van Erik Timmermans. Ja. Zo simpel is dat. Jullie niks meer jullie en niks geest minder. geest gaan jullie door. In jullie in zijn geest. Tuurlijk. He? Ja, natuurlijk. Dus, ja, natuurlijk. Stop, Alleen, nee? we hebben nu gevraagd of uh, Jean-Louis van Dam uh, toe wil treden tot het stichtingsbestuur. Mm. He, met uh, Uitsluitend de taak van het programmeren. Nou... Prima, we hebben dit seizoen klaar. Uh, dus voor het volgende seizoen hebben we ons wat meer tijd gegeven. Hè, om daar ook weer een mooi programma van te maken. En, en, en nou, alles wat er verder bij komt. Uh, zoals we dat in het verleden ook allemaal hadden. En, en daar is iedereen razend enthousiast over. Dus daar gaan we gewoon lekker mee door. Nu heb ik uh, nou. me even een beetje voorbereid. Dat doe je anders nooit. <hijen> Dankjewel. <hijen> Zal ik verder gaan? Ja, doe maar. <hijen> ja. Een uh, uh, ja. vriend. Uh, celebrating the Music of Nat King Cole. Ja. ja. Ze heeft een groot aantal cd's gemaakt. Met ja. deze mist ik nog. Ja, maar hier heeft ze ook een cd van gemaakt. Ja. Dat gaan we nu doen? Ja, We gaan geen cd opnemen. Maar uh, uh, zij heeft eerder... Wel een... Uh, uh, uh, wat optredens gedaan. Met uh, Jean van Lind, Dus met uh, ja. die Belgische bassist. Ja. Uh, is echt, uh, maar, maar ook, ook de, de, het Amerika Songboek. Dus ook de, de nummers van, van uh, Frank Sinatra. En, en, en dus de, de, de beroemde crooners van vroeger. Ja, ja. Nou, Ned King Cole zat daar natuurlijk best een beetje tussenin. Hè? Eigenlijk. Hè? Uh, uh, Hele dom zijn, uh, ja, maar zijn, zijn collega jazzpianist. Het was een begenadigd jazzpianist, Ned King ja. Cole. Totdat hij ging zingen, hè, Toen is hij eigenlijk, ja, dat vonden zijn collega uh, muzikanten toen de tijd, uh, dat kon eigenlijk niet. Hè. Je bent jazzpianist en je moet toch een beetje in armoede leven. En stel je voor dat je rijk wordt, ja, dan, dan, dan kun je nooit meer een goede muzikant zijn. Hè. De, de, wat, dat was de tendens een beetje. Uh, maar ja, later is dat toch wel uh, wat veranderd. Uh, ja. uh, en niet alleen, vergis je niet, hè, niet alleen door, uh, door Ned King Cole... Maar ook door, uh, uh, door Natalie Cole. Die later zijn muziek ja. Ja. ging zingen. Ja. Ja. Toen, werd het, toen kwam hij ook opeens weer in een stroom. Ah, Oké, okay, dat heb zij gezongen. Maar wat is het origineel nou? Nou, dus toen ging dat ook allemaal prima. En hoe je het nou weet of keert. Het is en blijft fantastische muziek. Ik denk het wel. En ik weet het wel zeker. Ja, absoluut. absoluut. Ik, ik heb een, een, een cd gisteren zitten beluisteren. Voor. Ja. En ik, ik was verbouwereerd. Ja. Uh, met Scott erop en dergelijke. Ja, ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk. ja. Een stem. En, ja. en ja. een prachtig pianospel heeft ze. Ja, en er zijn er niet veel van, hè? Want in feite, als je gaat zoeken naar uh, vrouwelijke jazzpianisten, dan. Pia dan... Beck. Ja, ja Pierre Beck. Maar dat zat meer in de boogie woogie hoek ja. hmm. uh, uh, Nou, kijk, in Amerika had je natuurlijk vroeger uh, Mary Lou Williams. Dat He? was natuurlijk een, ja. een bekende. Ja, en dan, er en, en dan zijn er nog wel een paar namen. Maar dat zit allemaal van uh, 40, 50 jaar geleden. Ja. Dus dat, dat is... Daar heb je nu ook niet veel meer aan. Zelden. Het, en het is een ongelooflijk talent. He? Hij heeft er uh, de master gedaan. Uh, uh, uh, conservatorium uh, Rotterdam bij Kodarts. Ja, ongelooflijk talent. Is ook voor de eerste keer een paar jaar geleden naar Zandvoort gehaald door, door Frislandersbergen. Fris maar die is natuurlijk docenten-conservatorium. Dus ja. Ja, die, die, eigenlijk zien zij als, als eerste die, die, die talenten. En dan, is het, dan prijzen we ons gelukkig dat we een uh, goede relatie hebben met die, met die conservatorium-docenten. Die dan ook de regelmatig komen spelen. ...dat je daardoor al heel vroeg op het spoor wordt gebracht van jong talent... ...wat we nou zo graag willen. De, de, die combinatie van gevestigde namen en jong talent. Sander heeft... Smeets, de slagwerker, is ook zo'n aanstormend talent. Hoe heeft hij uh, deze Francisca eigenlijk gevonden? Want ze komt uit Italië. Ja, maar, Nee, zij is gaan studeren conservatorium uh, Nederland. Okay. En, en zo heeft hij haar leren kennen. He? Omdat zij uh, conservatoriumstudenten was. Ja. ja. Ja, en dan, dan, dan zien die muzikanten zien al heel snel of iemand talent een heeft. talent heeft... of dat het een student is die denkt van... ik weet niet wat ik ga doen, ja. laat ik maar eens conservatorium gaan doen. Ja. Zoals ook naar het SIO's gaan. Ik weet het niet, laat ik maar eens naar het SIO's gaan. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, dan, dan, dan, dat zijn van die, uh, van die uh, exceptionele gevallen die we moeten koesteren. Even eh, eh, eventjes ja. voor de luisteraars, ja. dan weten ze dat niet... Ja. Uh, het begint om uh... half drie, de zaal is open, maakt niet uit, kwart, kwart, kwart voor twee, twee uur, zoiets. Dan ben jij dan een in de kast. Ja, dan ga ik weer uh, de, dat geld in. Geld in de ja. Favoriete bezigheid. Toegang <laughs> ja. 15 euro. Ja, nog, nog steeds. Hè? Nog steeds, ja. Ja, nog steeds. Al, al, al ik weet niet hoe lang, maar ja. Uh. En, uh, Theo Smit? Uh, <laughs> ja, dat, nee, dat eten eet is vol. Oh, het ja. valt, ziet er uh, lekker uit. Er valt niets meer te, te reserveren. Gekoken oh. nee. mosselen en dergelijke. De nee. ik, uh, ik heb vanmorgen Theo nog even gevraagd... van uh, hoe is het ermee? Uh, uh, mond houden of zeggen? Nee, mond houden. Dus bij deze. Okay. Nee, het is vol. Geen mosselen. Geen mosselen, nee, geen biefstuk. Nee, jammer. Goed, oké. Okay. Nee. Maar het is uh, om half drie begint het. Ja. Vijftien euro. Ja. En uh, ja, het is een gemis als je er niet bij bent. Dat mag ik van harte hopen. Dat iedereen achteraf zegt van... Dat is jammer dat ik dat niet gezien heb. Ja. Grote complimenten kunnen we niet krijgen. Dat ja. bedoel ik. Maar ja. Je hebt het beste bij elkaar hier. Ja. ja, dat proberen we iedere keer en daar gaan we mee door. Zeker. Hans, enorm bedankt. Ik wens je veel succes wel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Zeker. Ja. <coughs> Hey, hallo luisteraars, Dit is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden, ik was een beetje absent een tijdje. Ja, een jaar of vijf of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Dit is een dansje, een weesje, een liedje, waardoor je al die zorgen gaat vergeten. Ook een hulje, tranen met teuten.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 maar ze hebben wel eens zorgen, het geeft helemaal niks, waar ze tot morgen. Jongen, don't worry, weet je, je moet gewoon happy weasel. Zo is dat, dat is een zaak die zeker is. Ja. Uh, zeg jongens, wordt er nog een beetje gevloed ook in deze versie.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 Wat doen we, man? Johnny gaat overal grapjes overmaken. Ik ga alles in de draak steken, hoor. Dan gaan we weer fluiten, boys. Dus ze wegen het te fluiten. Ze zijn jullie wat doorgedaan. we dan? Zal ik ze een paar anderen... Uh... ...geven? Ja, wie weet helpt dat, hè? Ah, het gaat me eigenlijk ook helemaal geen fluit uitmaken. He, per persoonlijk. Het zal me dan gaat er weer een complex komen Luister Zeg meisje Laat niemand anders met je peper dansen Er zijn nog plenty kansen Don't worry meisje Ga gewoon happy winzen En dit geldt natuurlijk ook voor alle boys en jongens Een print under je reuter wessen Maakt niet uit het loopt toch wel af met een sisser Don't worry man ik ga gewoon happy wezen, dat jou ook wat daderen, hè? zeker weten. Waarom wordt er dan nou niet gefloten, jongens? Ik heb hier van die gasten gehuurd om te fluiten. Ja, ze hebben alleen in het begin gefloten en nu fluiten ze niet meer en je neer je puffelijk hieruit. Wat gaan we eraan doen? We zitten naar de knappen. Ik heb een hele investment erin gestoken. Hè? Nou ja, dat maar zonder fluiten. De oeh is ook wel leuk eigenlijk. Oeh, oeh oeh, oeh. Hé, hey, ik had nog een story te vertellen, boys. Want uh, mijn heuspaas kwam naar me toe en zei: jongen, je huur is te laat. Ik zeg, ik zal het hem doorgeven, dan komt hij misschien morgen wel een beetje vroeger hoor. <laughs> en dan ging ik me op straat zetten. Weet hey, je nooit, dan ben ik gelijk van een getander met mijn vrouw, hè. Laat hij me lekker gelaten. Ik, ik, ik heb een teendoeken versleten in mijn huwelijk nou. Ik denk wel vijf ander, hoor. Ja, ze komen een beetje aan het einde van dit We programma. We luisterden net naar een leuk nummer uh, van Johnny uh, Camaro. Don't worry, be happy. En is dus is de Surinaamse en versie. Dat is een Surinaamse versie, ja. ja. <laughs> <laughs> Goed, uh, na Goedemorgen Zandvoort uh, kunt u om twaalf uur luisteren naar een uitzending van ZFM Oud Zandvoort uit 2011. Waarin mijn echtgenoot Anke Jouwstra met Ger Sensen terugblikt op het oude badhuis van Zandvoort. Waar Ger gewoont. Leuk. En... Uh, in bad is geweest Gewezen, ja. en wel ja. nog meer, nog denk ik ja. ook. Ja, ik kan me die uitzending nog herinneren. Hij reed met een fietsje, kinderfietsje, daar door de gangen heen Echt waar? in het badhuis. Ja. Hij weet er alles van en het is een leuk gesprek geworden. Dus dat is na 12 uur ja. kunt u hier luisteren. Um, we gaan afsluiten en dat uh, doen we natuurlijk met uh, erg veel dank uitspreken naar Jan Koper, uitstekende techniek, uh, kor draaien voor de muziek. De redactie, eindredactie en algemene leiding Gerry Rutte en ze zit naast me. Ze straalt. Gerry, bedankt. Dankjewel, Je Pieter. Ja. Heel goed ja, gedaan. Ja, ja. Leuk. Verder bedankt van natuurlijk Hotel Hoogland voor de gastvrijheid, voor de koffie, thee en water. Uh, het was Floris, dat service hè? even nu deze keer. Het weer. was ja. weer uitstekend. Dankjewel voor de service hier ja. in Hotel Hoogland. Um, ja, en dan gaan we vanmiddag nog even naar de Open Monumentendag. Die is nu nog open tot drie uur. En u kunt dat ook. Is in de Protestantse kerk. Protestantse kerk. Ja. En u kunt vandaag, vanmiddag en morgen. Na één uur naar de Agatha-kerk. Voor de Sisi-tentoonstelling. Je wou dat ik verder praat, eh, vriend? Dan doen we maar dat. Maar dat is de laatste uh, dag van de Sisi-tentoonstelling, ja. hè? In de, in de Agatha-kerk, ja. Ja, dat is, en dat ja. is heel bijzonder, hoor. Ja, mooi. Eh, dat is van één tot vijf uur. Is dus dat vandaag en morgen. In de kerk, Agatha-kerk. En uh, velen hebben de weg al uh, gevonden naar deze expositie. Toeristen uit Italië, Duitsland, uh, Echt waar? overal vandaan. Ja. In de regio, grote groepen, echte Sissi fans zijn er hier waarschijnlijk. Maar iedereen die genieten van, van dit heel bijzondere. Maar ze is natuurlijk wel heel bekend ook. Sicy, uh, ja. Sissi, he, Sissi he? is heel oh. bekend. Dus lieve mensen, ga vanmiddag even de kerken in. En. Uh, Geniet van het mooiste wat wij een cultuur te bieden hebben in onze Zo is het. En, we afsluiten bij de vriend. dan gaan we nog even naar de muziekluid.